Van Vollenhoven wijst op de wankelijke positie die klokkenluiders hebben. Volgens de voorzitter van het adviespunt is het nog niet mogelijk... om alle instanties die meldingen van klokkenluiders kunnen onderzoeken... onder één dak te brengen. Vanaf vandaag is het algemene btw-tarief niet 19, maar 21 procent. Luxegoederen, goederen, maar ook gas en elektra worden daardoor duurder. Brancheorganisatie Detailhandel Nederland verwacht... dat winkeliers hun klanten voorlopig zullen ontzien. Veel winkeliers zijn nog niet klaar voor de verhoging.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 De Europese golfers behouden de prestigieuze Ryder Cup. De Europese overwinning komt als een verrassing. De Amerikanen stonden na twee dagen op het punt de beker te veroveren. Maar tijdens de singles sloegen de Europeanen onverwacht terug. De Duitser Martin Keimer sloeg Team Europa in de laatste ronde... de voorlaatste ronde, naar een voorsprong van 14-13. En de Amerikaanse golfheld Tiger Woods die slaagde er daarna niet in... om de Italiaan Francesco Molinari uit te schakelen... waardoor de Europeanen het toernooi wonnen.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 Die zegt, als je een inbreker doodslaat, dan is dat het risico van het vak. En dan zeggen weer andere mensen, nee, je moet juist helemaal geen geweld gebruiken. Maar voor mij is dat best een probleem. Hè? Want ik wil natuurlijk ook niemand dood hebben. Maar wat moet je nou als je een harde klap over je hebt? Hè? Ik gebruik altijd geweld omdat ik niet zachtjes ken. Hè? Als ik iemand een klap geef, dan heb je gelijk wat gebroken. En geef ik hem een duw, dan legt hij meteen in coma. Moet ik me dan niet verdedigen? Nee, dat haalt je de koekoek. Ja, misschien word ik dan op een cursus zachtjes slaan of zoiets. Maar ik ben natuurlijk, als oudere vrouw zijnde, ook wel blij mee dat ik nog zo sterk ben. He? En het is wel uitzonderlijk, want laatst ja, ben ik la lastig gevallen s'avonds op straat door een soort van tasjesdief. Nou, toen probeert een oudere man... die probeert mij te helpen en ertussen te springen... maar ik geef net een hengst aan die tassiesgozer... en daardoor slaan ik die aardige man zijn bril van zijn neus hè, kapot. En hij bloeit als een rund, vreselijk. En die hengst die was zo hard hè, dat die dief ook nog geraakt werd. En die stortte weer gillend van zijn En Enfin, zo zie je maar die hele zelfverdedigerij... Het is niet zo'n eenvoudige zaak, dus laat ze hem even maar even heel gauw zijn mond houden. Met zijn recht voor zijn raaplaatjes. Nou, een inbraakvrije nacht gewenst. Doei doei. Ah, ja. Welkom, welkom, lieve luisteraars. U hoort het, de Groentevrouw is terug. Joeg, Kijk op www.groentevrouwcom voor meer opwekkend spullen. Nou, vannacht geen gast. U zult het met mij moeten doen. mij alleen. En Anne natuurlijk, die de techniek doet. En Francis, die de regie doet. Uh, ik moet even wennen aan het uh, doorschuiven... tussen uh, tijdens de twee minuten nieuws. Hè? Even snel versus stoel- en koptelefoon regelen. Ik hoop dat de jannemannen me dat niet euvel duiden. Nou goed, even een uh, opwekkend lied van de maestro's. Of althans lied. Gewoon een stukje muziek. Ze waren hier twee weken... Nee, drie weken geleden, gast. Of twee... Dat was een compositie van Gilles Meester, de jongste van het stellen. Ik denk dat hij toen een jaar of 13 was, weet ik veel. Gilles Meester op gitaar, uh, Midas Meester op de drum, Frank Meester op de contrabas en meneer Van Tongeren op de viool. De Maestro's. Uh, Oké, okay, wat gaan we vannacht allemaal doen? Uh, ik heb hoorspel op herhaling. Ja, vannacht gaan we gewoon weer mee door. Ook al blijven een aantal zaken nog niet helemaal jovel geregeld. Ik vind het te leuk. En volgens mij u ook. Hè? Nou, vannacht dacht ik qua titel uh, wel twee. Ja, wat gerelateerde. Ik weet het niet. Ik heb het vreemde curiozum, de maagdelijkheid, uh, opgeduikeld. Behoorlijk weird verhaal. En dan laat ik u ook nog horen, castratie. Hmm. Nou, beide geproduceerd door, voor de Cairo Radio in 1977 en uh, 1978. Ik vond het wel een leuke combi. Maagdelijkheid en castratie. Goed. Ik heb deze zomer ongelooflijk veel moois en veel leer, maar leerzaams beluisterd. En uh, nou, daar ga ik straks uh, uh, in ieder geval een stukje van laten horen. Ik ben nu bezig aan de luisterboekversie van uh, Geert Max' nieuwe titel: Op zoek naar Amerika. Fantastisch. En als al die tinten grijs van E.L. James... niet bovenaan de bestseller, bestsellerlijst zouden staan... Nou ja, dan zou Mac bovenaan staan. Wat ik je brom. Hij staat nu op nummer 6. Het boek wordt voorgelezen... want ik heb natuurlijk de luisterboekversie eh, door Job Cohen. En dat doet hij prima. Het is echt een, een genot om naar de tekst van Mac... en de stem van eh, Cohen te luisteren. Want voor non-fictie vind ik hem heel erg geschikt. Nou, Ik laat, start, ik laat eh, zo meteen een, een fragment horen... En zou ik dan ook maar iets voorlezen uit die brave, lekker tuttige... Dames porno van E.L. James? Nee, dat doe ik volgende week of zo. Goed, uh, ik heb net het uh, hoorcollege Kapitalisme binnen van Maarten van Rossum. Dus heb ik nog niet beluisterd. Maar ik luisterde ook naar een mooi hoorcollege van uh, Marita Mathijsen... over Harry Mullish. Nou, dat is echt een must voor Mullish-liefhebbers. En ik laat u ook wat horen. Ik zag twee Nederlandse films. Hè, het is tenslotte de, de week van het Nederlandse Filmfestival... Gaat me dit jaar weer niet lukken om te bezoeken. He, daar in dat knusse binnenstadje van dat schone Utrecht. Jammer, jammer, jammer, maar helaas. Uh, ik zag de prima thriller Belliger Cell... naar de uitstekende thriller van Charles and in de regie van Peter de Maan. En ik zag de openingsfilm van het uh, NFF... No het zigzagkind kind... naar de jeugdroman van David Grossman... Uh, in de regie van uh, de Vlaming Vincent Bal... Nou, mijn boottochtje over de Amstel met beeldend kunstenaar Harald Scholen. Nou, dat schuif ik weer een weekje door... want na vijf uur montage verdween opeens alles uit beeld. Ha, goed. Ik ben eh, ook weer naar... Eh, nou ja, ik ben naar de voorstelling, of althans de, de, de talkshow gegaan... van Richie Meets Coase in New York City... in Theater Bellevue, Bellevue en ik vond het hartstikke leuk... Ik ken natuurlijk de meeste verhalen al, maar er zat ook veel nieuws bij. En ja, als Koos uit zijn vertelmodus schiet en direct reageert op Rietje... is hij om op te vreten. Nou, deze hele week nog in Bellevue. En ik denk erover om bij hem langs te gaan voor een workshop eh, collage naaien. Want als ik dat doe, dan gaat alles bij mij altijd rimpelen. Nou goed... Oké, okay, ik ben afgelopen vrijdag ook nog in de Kompaszaal geweest op het Java-eiland... bij een aflevering van Schrijvers in Oost. Nou, Teuntje Klinkenberg interviewde Maartje Wortel en dat deed ze hartstikke goed. En ik heb gelijk uit, Maartje uitgenodigd voor de nacht volgende week. En ze komt! Nou, Anne Soldaat speelde liedjes tussendoor. Eh, eh, solo. Ja, en die wil ook wel komen. Misschien moet ik hem gelijk uitnodigen met haar. Nee, nee, nee, nee. wordt te druk. Goed, uh, verder natuurlijk heb ik uh, verse Track Tracers... en een verse Mysterie van Emily. Gaan we dit uur gelijk spelen. Uh, Rex heeft weer iets te zevenen. En Cody heeft mooie gedichten. En F. -punt Starik flikkert weer een gedicht weg. Nou, het is weer lekker vol. Goed, tot slot. Website www.adelinevanlieer.nl Heb ik dit jaar, deze week helemaal niks aan gedaan. Ga ik straks doen. Maar er komen morgenochtend weer allemaal podcasten op te staan. Je kan ook mailen naar Karo.nl. Je kan met mijn vrienden op Facebook. Adeline van Dier heet ik. Uh, Twitter via het uh, N8VH Goede Leven. En je kan me ook beluisteren via de site van Adeline. En via de... Nou, natuurlijk via de Radio 1-site. En gewoon nou via de Eter, of hoe heet dat allemaal? Nou, maak het allemaal uit. Goed, muziek nu. Uh, uh, hier ooit een gast, veel te weinig te horen op Dutch Radio... Wiep Zichtema. Van zijn album uh, The Willows Weep. That grace, we gotta hold them tight to give them their ways. Maybe a little naive, but I need something to believe. Wat het al was, uh, Amerika een geheime liefde voor Geert Mak. Bijna ieder jaar reisde hij rond als journalist en zomaar als toeschouwer en luisteraar. Het land hield hem een spiegel voor waarin hij Europa en Nederland telkens weer met nieuwe ogen kon bekijken. En nu richt hij zijn blik eindelijk op Amerika zelf. In Reizen zonder John uh, volgt Mak het spoor van de legendarische schrijver John Steinbeck. En volgt hij 50 jaar later in zijn voetsporen. Ik laat u een fragment van de luisterboekversie horen. Steinbeck leidde een dubbel leven. Hij woonde ook in Manhattan, in een brownstone huis op nummer 209 van East 72nd Street. Hij kon opeens verdwijnen, zeiden zijn vrienden in Sag Harbor. Dan zat hij in New York, of waar ook ter wereld. Elaine hield die leven strikt gescheiden, vertelden ze. Hij was tegelijkertijd klein en groot, zichzelf in Sag Harbor, een publieke figuur in dat vermalendijde New York en de rest van de wereld. Op foto's ziet John, vooral op latere leeftijd, eruit als een dwarsse, nogal stuurse man, ogenschijnlijk overtuigd van zichzelf. Uit zijn later gepubliceerde brieven komt een heel ander beeld naar voren. Een man die, ondanks alle succes, voortdurend twijfelt aan zijn eigen gelijk en de waarde van zijn werk. Een bezeten schrijver die tegelijk vol wantrouwen staat tegenover zijn eigen prestaties. Mijn grote misdrijf tegen de literatuur is dat ik te lang heb geleefd... en te veel heb geschreven, dat bovendien niet goed genoeg was... schreef hij in 1958 aan zijn vriend Ilaya Kazan. Maar ik houd van schrijven, ik vind het fijner dan wat ook. Daarom ben ik ook niet echt geïnteresseerd in toneel of film. Naar roem en onsterfelijkheid streefde hij niet... al kwam dat allemaal wel op zijn pad. In zijn hart was hij een teruggetrokken ambachtsman, een timmerman met woorden... Zelden of nooit trad hij in het publiek op. Toen een interviewer hem vroeg hoe hij zichzelf zag als auteur... kon hij daar niets op zeggen. Ik geloof niet dat ik mezelf ooit als auteur heb beschouwd. Ik zie mezelf als een schrijver, omdat dat is wat ik doe. Ik weet niet wat een auteur doet. Hij groeide uit tot een van de bekendste Amerikaanse schrijvers. Rond zijn veertigste was zijn status onaantastbaar. Ieder nieuw boek van zijn hand was een gebeurtenis. Van zijn boek over de bezetting in Noorwegen, The Moon is Down... werden binnen de maand van de verschijning in 1942... een half miljoen exemplaren verkocht. Eind jaren 50 stond hij op de derde plaats... van meest verkochte en vertaalde levende schrijvers ter wereld. Tevens werd hij zwaar onderschat. Ooit las en beweende ik de recensies, schreef hij in 1954. Daarna legde ik een keer alle kritieken bij elkaar... om te merken dat ze elkaar ophieven, waardoor ik niet meer bestond. Dat patroon was inderdaad kenmerkend. Of hij werd de hemel ingeprezen vanwege zijn prachtige taal... zijn uitstekende verteltrand en zijn menselijkheid... of hij werd verguisd vanwege zijn smerige en infame taalgebruik... door rechts, of door zijn sentimentaliteit... en zijn cartoonachtige personages, door links. Wat het literaire circuit weigerde te zien... was Steinbecks grote waarde als chroniqueur van zijn tijd... Hij slaagde er uitstekend in om het publiek te bereiken dat hij voor ogen had... en in zijn verhalen herkende zijn lezers zichzelf en hun wereld. Wat zij voelden, wist hij in woorden en verhalen uit te drukken. Nog altijd is Steinbeck sterk aanwezig... op een manier die slechts weinige levende schrijvers evenaren. Wil je weten wat werkloze arbeiders tijdens de grote depressie moesten doormaken? Ga naar Amazon.com en bestel John Steinbeck's depressie-epos The Grapes of Wrath schreef de columnist Ezra Klein nog in september 2011. De band, een rockgroep die als geen ander het levensgevoel... van het gewone Amerika weerspiegelde... liet zich bij het schrijven van hun teksten door Steinbeck inspireren. Steinbeck had in de jaren 50 een indrukwekkend oeuvre op zijn naam staan. Maar hij vond al dat succes maar dubieus. Ben ik dit wel waard? Beteken ik eigenlijk wel iets? Hij schreef over het rusteloze Amerika. Maar hij was er zelf een toonbeeld van altijd zoekend, altijd worstelend met zichzelf. En dat kon hij dan weer overschreven met een zekere blufferigheid. John had de neiging om zich op te blazen, schreef Arthur Miller in zijn memoires, om zo het beeld op te roepen van een sterke en vaardige en flinke westerner. Miller tekende in een gelegenheidsuitgave met herinneringen aan John Steinbeck een prachtig portretje van Steinbeck zoals hij hem meemaakte. Steinbeck genoot in de jaren 50 wereldfaam. Hij was een beroemdheid wiens leven was gevuld met beroemde vrienden... en de macht waarmee roem gepaard gaat. Van daarbij was Miller echter verrast... door Steinbecks onzekerheid, gevoeligheid en verlegenheid. Vooral ook omdat hij zo groot was en zo uitgesproken in zijn opvattingen. Hij had veel filosofen gelezen, was thuis in de klassieke literatuur... en hij was, zo vertellen anderen, een geliefde gast... bij de etentjes van Miller en zijn toenmalige vrouw Marilyn Monroe... Marilyn en John hadden een diep ontzag voor elkaar. Zij zag in hem de ware kunstenaar. Ze deed vreselijk haar best om leuk en intelligent te zijn. Hij zag een ster met een sexy glamour... waaraan zelfs deze knoestige man zich onmogelijk kon onttrekken. Toch lag zijn hart duidelijk ergens anders. Hij had iets eenvoudigs en hij werd volgens Miller pas echt enthousiast... als hij praatte over het leven op het land of in een kleine stad... Als een geboren New Yorker kon ik in John met alle respect... enkel een opgeschoten boerenjongen zien, schreef Miller. Het was ook de tijdgeest die Steinbeck tegenzat. De late jaren 50 waren een periode van onvoorstelbaar en overdreven patriotisme. De wetloop met de Sovjet-Unie was op een hoogtepunt. Steinbeck, die zijn loopbaan was begonnen als een progressieve schrijver... voelde zich duidelijk gemangeld tussen de opvattingen... die vroeger zijn leven bepaald hadden en de nu heersende mentaliteit... Arthur Miller, om eerlijk te zijn, ik had vaak het idee dat Steinbeck zich... tijdens het laatste deel van zijn leven meestal ontworteld voelde. Dus niet bepaald een wereldburger die overal thuis was. Maar een Amerikaanse schrijver blijft nu eenmaal zelden thuis. Steinbeck bleef inderdaad reizen, vooral naar Europa en Mexico. Bovendien vond hij een uitweg via een soort geestelijke ballingschap. Jaar na jaar spendeerde hij maanden in Europa, huurde een schitterend huis in Parijs klaagde voortdurend over geldzorgen, reed tegelijkertijd rond in een Jaguar... schreef voor Collier's Weekly, Saturday Review en het reismagazin Holiday... reportages over Spanje, Frankrijk, Ierland en Italië. Steinbeck was op dat moment 57 jaar oud. Hij was altijd een gezonde en stevige man geweest, maar hij begon te kwakkelen. Hij werd ziek, kreeg in december 1959 zelfs een lichte attack... en hield een poosje vakantie om na te denken. We komen op een leeftijd dat de pagina's met overlijdensberichten... heel wat nieuws voor ons in petto hebben, schreef hij zijn oude kompaan Toby Street. Elaine en hij waren altijd forse drinkers geweest. Nu probeerden ze hun drankgebruik te beperken tot de weekends. Daarna volgde er, zoals dat vaker gaat met oudere mannen... die hun krachten voelen verminderen, opeens een explosie van activiteiten. Op de ochtend van Pasen 1960 ging hij in zijn schrijfkoepel zitten... en schreef de eerste regels van een nieuwe roman... The Winter of Our Discontent. De opzet borduurde voort op een luchtig kort verhaal uit 1959. How Mr. Hogan Robbed a Bank. Over een keurige burger die de plaatselijke bank oplicht. In deze uitgebreide versie loopt echter alles uit de hand. Zoals altijd werkte Steinbeck volgens het schema van een kantoorklerk. Meestal zo'n 800 woorden per dag. Maar nu joeg hij zich op tot meer dan het dubbele. De handeling van het boek speelde zich af... in exact diezelfde periode als het schrijfproces zelf. Van Pasen 1960 tot 6 juli 1960, de dag voordat Steinbeck er een punt achter zette. Uniek, vond hij zelf. Zijn brieven, bewaard in de bibliotheek van Stanford University... met potlood geschreven op geel papier in een compact handschrift... vertonen nog altijd de sporen van deze jachtpartij. Aan Elizabeth Otis schrijft hij op 24 juni 1960... Mijn boek maakt me kapot. De eeldknobbel op mijn wijsvinger van het potlood is zo dik als een ei. Een week later, dit is interessant, maar misschien alleen voor mij. Ik schrijf niet gewoon over het heden, maar over het heden exact zoals het is. Aan Toby Street, op 6 juli, mijn winterboek is een obsessie geworden. Het was een boom die maar groeide, met wortels in donker water. Hij pakte datzelfde voorjaar nog een plan bij de kop. Terwijl hij ondergedompeld was in winter... had hij al een speciale truck besteld voor een grote rondreis door Amerika. Hij wilde dit monsterland opnieuw leren kennen. Hij had het gevoel dat er fundamentele veranderingen hadden plaatsgevonden. Ook in mentaliteit. Steinbeck was van plan via het noorden van de oostkust naar de westkust te rijden. Dan langs de westkust vanaf Seattle en Oregon naar het zuiden. Dan weer oostwaarts door Arizona, Texas en de zuidelijke staten. Zo'n drie maanden moest de reis gaan duren. Grote steden wilde hij vermijden. Hij wilde vooral kleine stadjes zien, het platteland bekijken... uren rondhangen in bars en hamburgertenten... en iedere zondag een kerk bezoeken. Het blad Holiday zou bereid zijn om de reportages... in afleveringen te publiceren. Er zou ook wel eens een boek van kunnen komen. Nou, tot zover de luisterboekversie van Reizen zonder John van Geert Mak. Voorgelezen door Job Cohen om te luisteren en te lezen. En ik ben blij dat ik er nog niet uit heb. Goed, Mary Lichtveld en Roy Kroes... die waren hier te gast op 10 september. En ze lieten een cd'tje voor me achter. En daarop staat het volgende nummer. En het is heel grappig. Isabelle Rosini zingt hetzelfde liedje... in de openingsfilm van het huidige... Nederlandse Filmfestival. In de film Nono, het zigzag kind. En hier is de versie van Mary Lichtveld. Whatever Lola wants Lola gets And little man Little Lola wants you Make up your mind to have No regrets Recline yourself, resign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 Scared. What I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever. Goed, dit was Meri, Meriën. Ik zei net Isabella Rossini, maar ik bedoelde natuurlijk Rossalini, Ja, toch. Mooie dame. Goed, uh, we gaan het mysterie van Emily spelen. Uh, ik, ik, uh, ik heb het al eerder gezegd, hè? ik heb nog maar een paar knijpkatten. Oh, dus ik hoop dat jullie het niet draaien. <laughs> Hoeft hij er niet uit. Uh, Jan Nemos heeft weer een mooie tekst geschreven. Opgedeeld in drie fragmenten. en uh, Jullie moeten raden over wie of wat het gaat. En dan moet je bellen. 0800-1121. Hier komt het eerste fragment. Soms zijn mensen zo pregnant aanwezig in alle media... dat ze het voor elkaar krijgen om maar liefst twee maal in een radiospelletje te figureren. Nou, dat is voor weinigen weggelegd. Velen haalden dit spelletje door zich op enige, enigerlei wijze te roeren... in de woelige wereld der bekende mensen. Maar in één radiospelletje was dat meestal... Alles wel gezegd. Niet in dit geval. Er is altijd nog zoiets als een overtreffende trap. Net als je denkt, als ik jullie was, zou ik lekker achteroverleunen... en genieten van al het mooie wat er te koop is bij de sportwagendealer. En in de PC-Hoofdstraat gebeurt er weer wat. De bomen rijken hoger dan de hemel. Volgens mij kan je het nu nog helemaal niet weten, maar wel vooral... Uh, we gaan luisteren naar uh, Messiah Lake and the Little Big Horns. Dat is jaren twintig swing uit New Orleans. <middels> Toch? Die hele plaat is uh, uh, nou ja, helemaal in die, uh, die oude stijl opgenomen. Ze heeft ook eigen nummers. Messiah Lake. En de Little Big Horns. Aan de telefoon, Sikko. Goedenacht, dag, Sikko. Dag Adeline, dag Adeline. Hoe is het? Ik ben door je grootte, hoor. Heel goed. Heel ja? weekendje luiers, schoon en flesjes geven. Wat zei je? Heel weekendje luiers, schoon en flesjes geven. Hè? Oh, voor de, de kinderen van je vriendin? Ja, kind. Oh, Flesje. kind. Hoe oud is het kind? 10 maanden. Oh? En kan je dat allemaal? Luiers verschonen en zo? Nou, ik heb het moeten leren, want ik heb zelf geen kinderen. Nee. Nee. Hoe oud ben je, Sico? Wat denk je? van jouw leeftijd? 63. <laughs> Doe maar een <voor laughs> paar jaar <jaartjes> af. <laughs> ik ben ook geen <laughs> Nee, je hebt plaats in het, je leeftijd verklapt in een ander programma. Wat zei je? Je hebt je leeftijd een keer verklapt in een ander programma. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ik ben, ik ben 55, ja. Ja, iets, iets ouder dan ik. Iets jonger dan ik. Oké, okay, okay. Iets jonger dan ik. Ik ben al 52. Oh, dus jij bent, ik ben ouder, jij bent jonger. Nou goed, nee, dus jij op... bent jonger. Ja, Nee. Jij bent jonger. Nee, Jij bent 52, toch? Nee, ik ben, ik ben van 52, ik. Oh! Ja, nee, dan ben je iets aan. Ja. Uh... Kijk, jij bent gek genoeg voor om... Uh, Wat kon jij doen? Een geentje uit te halen met je luisteraars. Okay. Kijk even op je schermpje. We heb hebben uh, hierna een nieuwsflits. Heb ik niet. Ja, ik heb geen beeldscherm. Oh, nee. Ik heb een hele oude ouderwetse telefoon. <laughs> Oké. Okay. Al meer dan 30 jaar oud. Wil je er nu in? Luister. Chico, blijf even hangen en hou je mond, want we hebben even oh, een, een ik, nieuwsflits. Ik, ik, heb, ik heb gelijk. Nee, blijf nou even hangen. Ja. Nee, je hebt helemaal niet gelijk, maar uh, ik ga eventjes... Uh, Mark Visser is hier aangeschoven, want die wil even iets melden. Dus dat is gewoon dat is Radio 1, hè? Oké. Okay. Radio 1, de nieuwszender. Ex-premier Scholten van Curaçao... die heeft het regeringsgebouw in Willemstad namelijk verlaten. Hij is op weg naar zijn partijkantoor waar hij naar verwachting zal spreken. Het is nog niet duidelijk of hij zich neerlegt bij de nieuwe situatie. Gisteren benoemde de gouverneur een nieuwe interimregering... maar Scholten en zijn ministers weigerden op te stappen. Ze kondigden aan dat ze Fort Amsterdam, het regeringsgebouw... niet zouden verlaten tot de verkiezingen van 19 oktober. Maar nu heeft dus ex-premier Scholten het gebouw verlaten. Dat was het. Maar ah, dat was het nou. ja. Ja, en soms is er nog een slotpingel, maar die, die hebben we even niet klaarstaan. dus uh, bij deze. Nou, uh, Mark, hou ons op de hoogte. Ik hou jullie op de hoogte. Ja? Oké, okay. en succes met het programma. Oké, okay. doeg. Sikko. Ja. Nou, dat weet je dan ook weer. Ja. Um... Ik heb dus ongelijk wat ik zei. Wat, weet je, want die hebt nog helemaal niks gezegd. Nou, ja, net vo voordat Mark Twister begon, heb je gezegd dat ik ongelijk heb. Maar je bent gek genoeg voor om een van je luisteraars vaste luisteraars in de uitzending te betrekken als uh, te rare persoon. Want je hebt nog maar een paar knijpkatten, zeg je. Ja. Nou, en, wie, en wie dacht jij dat het was? Daarom dacht ik dat het Jenny was, want die belt regelmatig. En die heeft al heel veel knijpkatten, bedoel je? Ja. Want die geeft ze ook zelfs weg, ja. Ja, ja mij <laughs> ja, die lieve schat Nou, het ja. is <laughs> Ik vind het eigenlijk wel leuk dat je dat denkt Nee, maar ik, ik, zie, even... ik zie Jenny niet uh, Bij de sportwagen die er langs gaan En uh, winkelen nou, in hoor, de PC-Hoofdstraat waarom niet? waarom niet? Nou, omdat, ze, omdat zij net als, net als wij Gewoon uh, van Niet zo'n dikke portemonnee heeft Als degene die wij uh, hier zoeken <laughs> Ja Andere, andere gek is iets eventueel uh, Hoe heet het? Bram die, want die bakken zwart geld. Ja, nou goed. Hé, hey, ik ga jou ja. hangen. Ik wens jou heel veel uh, uh, uh, plezier nog deze week. En ik, ja, we hebben 3 oktober te vieren, hè? 3? 3 oktober te vieren, ja. Dan weet je meteen op welke stad ik kom. Oh, Leidens is ja. Ja, ja. Nou, eet een lekker haringje erbij. En, uh, nou, een palenkie mag ook, hè? Een palinkje mag ook. En uh, bedenk dat die, uh, dat het vet van die paling helemaal vol zit met PCB. Ah, dat is, uh, heel lekker. Kom. Oké. Okay. Hey, fijne week. Doeg. Jij ook, dag. Uh, hier komt het tweede fragment. Wat jammer dat Henk van de Meijden tegenwoordig alleen nog maar... Uh, laten we het noemen, echte illusies schept op het toneel. We zien de in kapitalen gedrukte woorden al voor ons dansen... op die wild opgemaakte pagina tekst rond een foto van gigantisch formaat. Zij stralend als altijd met de ogen recht op de camera gericht... terwijl hij de blik op iets buiten het kader van de foto richt. Mm, een beetje peinzend. De welgekozen krantenkop is kwart... en verwijst naar de staat van hulpeloosheid... waarin de mens soms terechtkomt. De foto vertelt precies het tegenovergestelde. Deze mensen hebben geen enkele hulp nodig. 0800 1121 als u het denkt te weten en... Uh... Oh ja. Eh. Uh, wie zingt dit? Nou ja, luister maar. Rap. Carice van Houten, featuring Ho, Gelb. Ja, van haar uh, album See You on the Ice. Uh, ik heb hem één keertje geluisterd thuis. Ik moet wel een beetje wennen. Maar ja, het is in ieder geval uh, heel mooi geproduceerd. En de muzikanten erop zijn allemaal heel goed. En uh, ja, zij is ook niet slecht. Ik, ik... Ja, het is in ieder geval wat ze kennelijk heel graag wilde doen. En dat, dan is het natuurlijk wel heerlijk dat je dat dan ook mag en kan doen. Uh, aan de telefoon. Uh, Adrie. Goedenacht, Adrie. Ja, hallo. Je, je leidt me alweer af eigenlijk met het verhaal. Oh ja? Hoezo? Nou, we komen in de pc Hoofdstraat terecht. Ja? Maar, maar het, ik, ik, ik reageer op mijn gevoel. Ja? Onze grote Amsterdamse nep-humorist. Net is? Ja, ik natuurlijk die slaanbal die kwal. Het <laughs> is niet je vriend dus. Geen het uh, ja, is als Amsterdam maar niet. Het is echt een uh, waardeloze nicht. Oh, nou, ja, ik weet niet. Ik heb jaren geleden. Ik kwam ik hem tegen toen hij nog niet zo uh, beroemd was. En toen heb ik ontzettend met hem gelachen. Maar het is wel. Het is wel uh, hij is wel overal, hè? Ja, dat is ja. wel zo, ja, ja. Nagemaakt een barman. Een barman, een Barman. <laughs> ja, nou, ja, goed. Het is een niet. Nou, nee, het is hem niet. Het is hem helemaal niet. Nee, met zijn in de PC-Halfstraat. In die PC-Halfstraat, je moet eens een keer een portiek in lopen en daarboven lopen. Is is al wel een oude rotroep. Wat? Wat is oude rotroep? In die PC-Halfstraat. Daarboven? Die dan voor de pc Daar moet je eens een portiek in lopen of een trap op. Ja. Een oude grote kleren, sorry. Echt waar? Waar ja, ik... vrolijk staat wel. Oh, ja, ik kom er helemaal nooit. Ik heb nee. helemaal niks te zoeken. Nee, Die zou wel gek zijn. Hé, hey, maar Adrien, heb jij een lekker weekend gehad? Oh, omdat ik zo, omdat ik zo vervelend ben. <laughs> ik wel. Wat zei je? Omdat wij. Ik wel hoor, nee, omdat ik zo vervelend doe. Nou, nee, ja goed. Maar ik lijk Gordon wel. Je <laughs> lijkt Gordon wel, jij. Ja. Het zit iemand ja. helemaal af te zeiken. Dat is, uh... Ja, natuurlijk. Huh? Ik moest het even doen. Je moest het even doen, oké. Okay. Maar ik heb, wel eens, ik heb nog wel uh, van die mevrouw die knijp had toe Dat vond ik wel leuk. Oh, oké, okay. van Jenny? Ja, voor die kinderen, die spelen er nog mee. Oh, ik rijpje, wat... joh. Oh. <laughs> nou, wat goed. Nou, dan moet ik toch op zoek naar nu. Ja. ja, ik zal mijn best doen. Oh, ik, ik kan die goren wel overnemen, hè, voor een uh, tonnetje per jaar. <laughs> een regenton. Een uh, regentonnetje, ja. ja. <laughs> oké. Okay. Hé, hey, Adrie, nacht nog. En uh, ja. als je dadelijk wel weet, bel rustig, ja? Ja, oké. Okay. Goed. Oké, okay. ik neem gewoon een permanentje, joh. de drie jaren van me. <laughs> Hey. <laughs> Oké, okay, doei. Ja. En dan heb ik hier aan de lijn Co-Pelen. Uh, ja. En jij, ik hoor allemaal geluid achter en dat is in, uh... Papierfabriek. een... Papierfabriek. En, en die gaat natuurlijk dag en nacht door, kennelijk. Ja, die gaat, die gaat 24 uur per dag door, ja. En waar staat die fabriek? Die staat in Eerbeek. In Eerbeek? En ja. Da is dat in Brabant? Nee, dat nee, is in Gelderland dan Oh, schandalig. Oké. Okay. Goed, en jij moet gewoon de hele nacht werken? Je moet gewoon zorgen dat de, dat de papierrollen niet uh, vastlopen, of wat? Ja, ik op het moment heb ik een makkelijk baantje. Ik ben een rolvastbekeur. Dus ik He moet ze uh, van één plaats A naar plaats B brengen. Ja. En uh, ja, dat is gewoon makkelijk. en een beetje radio luisteren. En uh, okay. vandaar dat ik ook aan reageren. Ja. Hé, hey, en Co, werken er veel mensen of ben je alleen daar? Nee, ik, ik nee. Er werken hier heel wat mensen. Oh ja, ook, ook s'nachts gewoon? Ja, gewoon s'nachts. Jeetje. Hé, hey, en dat papier is... Oh wacht, daar gaan we even in. Uh, de papier is voor wat? Voor, uh, voor de kranten? Of voor... Nee, nee, nee. Dit is uh, meer... Kat... Eigenlijk is het meer karton voor de uh, verpakkingen voor, voor, voor een doosje hagenslag. en uh, okay. Dat soort dingetje allemaal. Oh, ja. Wordt het bij jullie ook geprint al gelijk, of niet? Nee, wordt, nee wij maken alleen papier. Okay. Dus uh, de, de grote rollen papier die uh, naar de, naar de drukkerijen toe gaan. Alright. Nou goed, uh, Ko, wie denk jij dat het is? Oh, ik denk Justin Bieber. En hoe kom je daarbij? Een beetje googelen. Een beetje googelen? Ja? Ja, dan uh, zie je dat Justin Bieber in de pc staat is geweest. Ja. En dan denk ik, nou, dan misschien is het hem wel. O. Oh. Misschien is het hem wel. Ik weet niet, eh, eh, eh, Francis, onze regisseur, die heeft hier allemaal info over Justin Bieber erbij getypt. Ik weet niet of, of hij dat bedacht heeft. Justin Bieber ging over zijn nek in de coulissen tot twee maal toe. Tijdens zijn tournee. En hij staat op 13 april in Arnhem in de Gelderom. Gelredoom, Gelredoom, sorry. Nou, ja. Nou, dit vind ik een hele fijne info, Francis. <laughs> ik kan er ook niks mee. Daar kan ik echt wat mee. Nou goed. Nee, dat, uh, Eko, dat is hem niet. Het is hem totaal ja. niet. Ik vind het heel grappig gevonden, maar ik begrijp niet wel hoe je op hem komt. Ja, ja, gewoon proberen. Gewoon proberen. Oké. Okay. Ja. Nou, helemaal ik fout geschoten. Op. Het kan ook in Nederland wezen Ali B. Maar... Ja, je mag maar één ja. naam noemen en het is ook Ali B. Niet, dat vertrouw, dat uh, vertrouw ik je dan maar even toe. Hé, hey, okay. werk ze vannacht? Dank je. Doei! Hier komt het laatste fragment. Paradoxaal is het wel allemaal. Je zou denken dat hij toch wel iets heeft met wetten. Maar tegelijkertijd laat hij bits weten met die wetten niet zo erg veel te maken te hebben. Hij is zelfbenoemd keizer in zijn eigen koninkrijk. Alles is hij ons tegen. En zij past daar perfect bij. Zij spreken ons toe, allebei. Ze spreken niet met, maar tegen ons. Dat moet een welhaast benevelend gevoel van macht geven. Vooral hij heeft daar last van. Ja, hij vergelijkt zichzelf met Messi. naar verluidt de beste voetballer ter wereld. En zij... Mm, zij houdt van de messies van deze wereld. Nou, nu weet iedereen het. 0800-1121. Gaan wij hem beluisteren. Um, oh ja, um, Diana Krell, dat is de, de, de vrouw van um, Elvis Costello, dat wist ik trouwens niet. Heeft een nieuwe plaat uit, best wel lekker. Glad Rag Doll. en uh, hier een, een nummer met een leuke titel. There ain't no sweet man that's worth the salt of my tears. Shaking like a leaf on a tree That's coming loose from the stem Shaking like a leaf on a tree Cause I'm coming loose from my man I'm like a weeping willow Weeping on my pillow For years and years There ain't no man. That's where the salt of my tears Down and down he dragged me Like a fiend he me For years and years There ain't no sweet man. That's where the souls of my tears Although I may be blue Still I am through I must tell him goodbye Rather than down and just die so broken-hearted sisters aggravating sisters letting me your ears there ain't no sweet that's where the salt of my tears die so broken hearted sisters aggravating sisters lend me your ears there ain't no sweetness that's where the souls of my tears Aan die plaatsen. Een beetje vreemd. Goed, dat was uh, Diana Kral. Um, Tineke Hartman belde. Ah, Tineke, hoe is het met je? Hartstikke leuk dat je even belde. Groetjes terug. En, maar ja, je had hetzelfde antwoord als Paul. En Paul is eerst aan de beurt. Goedenacht, Paul. Hey. Ja, goedenavond. Goedenavond. Paul, heb je een leuke zondag gehad? Dat fantastisch. Ja, wat heb je gedaan? Het was prachtig weer. Ja. ja. Op het terras gezeten. Oh, wat heerlijk. Een deertje erbij. Oh, ik heb de hele dag aan dit, aan dit, aan dit programma zitten werken. Oh, aan dit programma zitten werken, mijn draaiboekje. Dus, uh, nou ja. Oh. Ja, dus ik ben helemaal niet buiten geweest. Maar het was lekker weer, hè? Het was fantastisch. Ja. Goed. Nou, Paul. Um, wie denk jij dat het is? Bram -Boskund. Ja, dat kon ik eigenlijk niet missen, hè? En o, o, o, waardoor wist je, door die messie, dat verhaal... Eh, omdat hij zichzelf eigenlijk de messie van de advocaterij vond? Of wat is het? Nou, mee, meer dat hij zich nergens wat van de hand trekt, dus. Ja. Ja. is wel een type, hè? Goed. Uh, nou, uh, je hebt geluk, want er waren een heleboel bellers... die het allemaal doorhadden En jij belde net als allereerste. Dus jij... Okay. Ik heb een knijpkatje gewonnen en we hebben er nog, ik geloof, nog maar acht. Wat dus, uh, heb je, Je hebt een knijpkatje gewonnen. Wat hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Dus uh, blijf even aan de lijn, dan uh, noteer Francis uh, je, je, je adres en dan komt dat ding naar je toe. Ja? Jo. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Uh, wat gaan we draaien? Oh ja. Uh, de buutalbum van uh, Liana La Havas is uit. Ik vind het heel aardig. En uh, nou, dit, wat, nu, wat ik nu ga draaien, vind ik even de leukste nummers, maar dat had ik al eerder gedraaid.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 To retrieve my long lost soul. Somebody to retrieve my long lost soul. Ja, wat een stem. Eh, ik had het er net met Anne, Anne Bakema, technicus over. Wij zagen haar eh, nou, drie kwart jaar geleden of zo bij Jules hè, Jules Holland op de BBC. En daar zong ze dit dus. scham met een gitaartje zelf. Wat een stem, jongen. Echt waanzinnig. Eh, nog één keer haar naam: Liana Lahavas.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 When she dead, I'm gonna bury her very deep I'm gonna bury her very deep With rubens and diamonds around her feet She got to take sick and die one of these days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 All the medicine she can buy and all the doctors she can hide She got to make sick and die one of these men Ever with me and all the power was in my hand Ever with me and all the power was in my hand Ever with me and all the power was laying that jail in my hand She wouldn't have to go down to the promised land